Morgen wisselen wolken en zon elkaar af... maar waarschijnlijk blijft het ook dan droog. Het is morgen zo'n 24 graden. Dit was het ZFM. NOM... DFM, Verkeersupdate. De Sjombakker van de ANWB. Er staan files op de A1 richting Amsterdam... bij Muiden, 5 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel vrij. Op de A9 richting Alkmaar bij Akersloot, 2 kilometer. En op de A9 richting Amstelveen bij Kastrikum, 5 kilometer... Daar lopen paarden op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. A27 vanuit Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum, 14 kilometer na een ongeluk. De rijbaan is nog altijd afgesloten. Verkeer richting Gorkum kan vanaf Hooipolder beter omrijden via Dordrecht. Op de A27 richting Breda bij Werkendam, 8 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zee, zee, Zandvoort Zon. Zon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 ZANG jaren die maakt het reuze vol. Ze loopt de hele dag in van die minikleren rond. Ze stikt de laatste grovel en die hield ze stevig vast. de hem hartstochtelijk en toen riep ze enthousiast. Jij bent helemaal voor mij.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 Lowers. En ze maakte buurt bij de Ramblers, dat was eind uh, 1934. En toen uh, was ze bijna 18 jaar oud. De Reuf doet additie voor dirigent Theo Eude Maasman. En wordt aangenomen en al snel is het te horen in rechtstreeks radio-uitzendingen van de Avro. En u hoort er hier met Harmonica Jim. Harmonica Jim, speel nog eens even.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 Ik als meisje heb gezongen waarop ik danste met mijn allereerste jongen.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 Samen zijn we voortgegaan. Zeg, weet je nog wel die avond in de regen? Het was al.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 Mijn vrienden in het koekje op de hoek Wat ben ik blij dat ik hun rondjes heb afgeslagen Na uren hangen daar is de avond zo Want wanneer mijn kind in mijn armen springt Ben ik weer thuis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 Zend die jou, maar je een bent wat het is van de leer.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 veel te mooi om op te noemen En te midden van die bloemen Staat een beetje fris blus en blozen Hij vindt haar van nog mooier Dan de mooiste roos In haar ganigeur en kleur ze en, en de dag en dag En ze geeft aan iedere koper Een raad met het blije land. Het mooie tulpen, hyacinten en narcissen Ze komen vers van de vijf.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 Toen hij haat me zijn te staan samen ging verklaren Zij zo, mijn jonge lief, waarom heb jij zo'n deze gewacht? Zoek al lang mijn mond en wie mijn hart in zaken stelen mag Dus van toen dat klinkt dat meintje dit duetje iedere dag Ik heb mooie tulpen hier, Sinten en Narcissen Ze komen vers van de veilingen glissen Dan heb ik rozen die rooien en bier. Ik mijn spreken Ik heb zeggen ik heb Voor die een mij niet. U hoorde die vrolijke plaat van Selma en Helma met ik heb mooie tulpen. En ook hoorde u nog uh, Etergeuzen met het meisje uit mijn dorpje. CFM Zandvoort, Zandvoort uit Zandvoort. We gaan door met de Cornelia Marie Helena Fink, roepnaam Conny.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 you,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 Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen hosten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse daisy als samba per abuis. Ze zongen en we garen, gaan nog in de huis. Toen kwam een polonaise, dat werd een hele toer. Ze zongen net huis. en gingen door de vloer. Als ze in geen jaren daar boven was geweest zee, zee, zee, vooral, voor de boer. Ze zongen het huis. en gingen door de vloer